9 uur. Bottlewin met het NOS-journaal. Asielzoekers die hier een aanvraag doet, reist uiteindelijk toch door. Een op de zeven asielzoekers die een Nederlands paspoort krijgt, vertrekt binnen twee jaar. Volgens het CBS gaan sommigen terug naar het land van herkomst omdat de oorlog weer voorbij is. Maar gaan de meesten door naar Groot-Brittannië. Dat land komen ze makkelijker in met een Nederlands paspoort. In Algerije zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Tot nu toe wordt melding gemaakt van één dode, maar omdat er tientallen ernstige gewonden zijn en mensen nog vastzitten in de wrakken, kan dat nog oplopen. Het ongeluk gebeurde ten oosten van de hoofdstad Algiers. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee treinen op hetzelfde spoor terecht. De politie heeft drie mannen opgepakt in verband met een reeks autobranden in en rond Heerlen. Het gaat volgens omroep L1 om mannen tussen de 30 en 40 jaar uit Limburg. Ze zijn eerder deze week gearresteerd. Vorige week zijn ook al twee mannen opgepakt. In de regio Parkstad gingen dit jaar bijna 70 wagens in vlammen op. Een Gabonese oppositieleider legt zich niet, deer, niet neer bij het oordeel van het Hof dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen en dat de zittend president aan een nieuwe termijn kan beginnen. De oppositie vermoedt dat er fraude is gepleegd bij de verkiezingen eind augustus en roept aanhangers op om waakzaam te zijn en om zich te mobiliseren. En de Egyptische autoriteiten hebben een visser en zijn moeder gearresteerd in verband met het migrantenschip dat eerder deze week voor de Egyptische kust zonk. 150 migranten zijn gered, zeker 115 mensen zijn verdronken. De visser en zijn moeder worden ervan verdacht hun vissersboten hebben gebruikt om de migranten naar het rampschip toe te brengen. En dan het weer nog. Het blijft droog vannacht met temperaturen tussen de 9 en 13 graden. Morgen eerst zonnig met temperaturen tussen de 23 en 26 graden. Maar in de loop van de dag neemt de bewolking toe en valt er een enkele bui. Dit was het NOS Journal. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu de Nightwalk. Ladies and gentlemen.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 Mario Zandvoort, zaterdagavond op ZZF Say it is the way our life. I remember listening to them say, Yeah, and I hope that it's gonna be fine. I remember wanting to go away, wanting to scream so loud. Hier op ZFM Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere zaterdagavond van 9 tot middernacht. Het eerste uurtje het beste van dance, R&B en een beetje pop door. Natuurlijk het laatste shownieuws, de party update en de tien boven beste plaat van de dansvloer. Zag in het tweede uurtje DJ Mauser met zijn Global House vibes. In het derde uurtje gaan we naar Italië met het beste van de clubs uit Italië met DJ Cavaschelli. Het eerste uurtje worden we muziek als opening van Matthew Heyer en Jonas Wack. Cruising Clement Bensi met We Are Alive. Onderweg zometeen. Nieuwe muziek van Major Laser. En Justin Bieber en Mo. Maar eerst hier Hayden James met Just a Lover. You were just another. You were just a lover. I can't bear for you to leave. It could be so simple. I could be so true to you. You were just a lover. In my heart, in my heart, you were temporary. You were just another. In my heart, you were just a lover, I can't bear for you to leave In my heart, in my heart, you were just a lover, in my heart, you were just a lover, I can't bear for you to leave You know mm -hmm. Van een de uitstraling van een kind. Er is geen competitie, iedereen wint. Je blijft me zeggen: laat los. Ga nu genieten. De resten staan goed. Het klopt. Want wat als vast zit in je thuis is, kies je dan voor Tralies of het uitzicht. Ik maak tijd voor meer tijd in winnen voor jeer. Yeah. Totdat ik zeg. Het Als het is, het is nooit zoals het hoort. Je wil wel hier en nu, maar gooi de tijd niet overboord. Ik sla niet op de vlucht, maar ik heb wel liever spijt. Daar ik wist ben en niet een junkie van de tijd. Ik maak simpel Hebben ze gemaakt toen uh, Jeroen ja, in Amerika was. Met een, uh, ja, een toertje door Amerika en allemaal beroemde mensen ontmoeten. En daarvoor horen we Major Laser en Justin Bieber en Moe met uh, Cold Water. Ik heb nog even een beetje shownieuws voor je. Kanye West was afgelopen donderdag op zijn gezegd behoorlijk onder de indruk... van de verschijning van Kim Kardashian. En kon zichzelf dan ook maar moeilijk beheersen. De rapper en zijn vrouw werden door de camera's vastgelegd... toen ze onderweg waren naar een etentje in Miami. En duidelijk is dat Kanye zijn handen niet kon thuishouden... De rapper had zijn ogen dan ook voortdurend op de sectie realityster gericht. En dat is ook niet zo vreemd. Aangezien Kim gekleed ging in een pikant doorschijnend topje... met een laag uitgesnede kate, waarin haar borsten allesbehalve werden verborgen. En Kenya ging iets minder uitdagend gekleed... en droeg op zijn, uh, op zijn beurt gewoon een t-shirt... met erop de belten van rapper Tupac, Shakur... en ook Khloe en Corty Kardashian. De zussen van uh, Kim prikten een vorkje mee. Dus uh, ja, moet je maar even googlen. Naar de foto's Kenya West en Kim Kardashian... en dan kan je het allemaal eventjes bekijken. Zief hem antwoord. Zo meteen onderweg de partyagenda. Wat voor leuke feesten er allemaal. Gaande op deze zaterdag 17 september. Maries muziek TV Noise met the Think. One thing you showed me, isn't she lovely? I guess you'll never know. You'll never know. If I never Mario, Mario, Zandvoort. Mario, Mario, Zandvoort. Nou, als eerst beginnen we even met Escape in Amsterdam, het wekelijkse feestje Brainwash. En dat duurt van tot vier uur. En de familie van Maat checken we de website escape.nl. En natuurlijk met onze eigen zandvoorzitter Remondo. En vanavond heeft hij meegenomen Thomas Bolt, Joshua Walter en MC is Charles. En natuurlijk Sexy Mr. S aan Saxophone is ook aanwezig. Moet dat dat even wennen? Voorheen was het gewoon on sex. Maar nu is het saxofoon. omdat sommige mensen er uh, hele andere dingen bij dachten. En vanavond in air hebben we Music Box One Year Anniversary. begint om 11 uur duurt tot 5 uur in de ochtend. is 15 euro. En in Area One hebben we CFB, Live Mystery Guest Sam en Rainer Brugges, Nicky Bizzle, Kimberly Ramirez... Off-White, Benjamin Beecher en Kenjo Vanier. En nog veel meer. En uh, in Area 2 hebben we... Cartes, Dion Dwight in Victim. En hosted by Veron en Ashi Dat is vanavond in Air in Amsterdam. Het feestje Music Box One Year Anniversary. En vanavond in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Begint rond de klok van middernacht. Duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check de website melkweg.nl. Met onder andere Joe Pierre, Woods, Waxprint, DJ Prime en Marbo. Vanavond dus in de Melkweg. Het wekelijkse feestje Encore. Met natuurlijk hip-hop en RB. Vanavond in de Panama, New Jack Classics. En in de Paradiso. Trouwens, is er meer inhoud van de muziek van de jaren 80. Dan hebben we vanavond in Paradiso We Love the 80s. Begint om middernacht. En vanavond in de box, nog een leuk feestje. Obsessions. Begint om 10 uur. Duurt tot vijf uur in de ochtend. In 25 euro met onder andere... Dina, Mystery, Irwan, D-Rashid, Sam Blantz... Naftali, Ramona, Don James, Off-White... Charissa Jong, MC Massive en MC DJ. Dat is allemaal vanavond in de box in Amsterdam. Het feestje Obsessions. Sessions. En vanavond in de Westerunie en de Westerliefde... hebben we Funhouse September Edition. Begint tot 10 uur, duurt tot 5 uur in de ochtend. En voor meer informatie check-up westerunie.nl... of clubrapido.com met onder andere DJ... En. Clausio Duarte in Shane m 3D. Dat is vanavond in de Westerunie en de Westerliefde. Funhouse de September Edition. En vanavond wat dichter bij huis hebben we de Stalker in Haarlem. Daar is vanavond hip en hop. Het begint om rond de klok van middernacht en duurt tot vijf uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website clubstalker.nl met Sinak, uh, Adik en Juice Jura. En uh, ja, je begrijpt het al: het feestje hip en hop. Oftewel hip-hop en RB. Dat soort muziek kan je daar allemaal. Uh, ja, allemaal verwacht, hè? En tot zover ook de partyagenda hier op CFM Antwoord in de Nightwalk. Doe met muziek, hier is Vettel de met Down on me. Yeah. yeah. GFM's Zandvoort, je luistert naar de Nightwalk op deze zaterdag 17 september. Voor de muziek van Jonas Eden met Feel My Soul. En daarvoor Quentino en Cheatcope met Can't Fight It. GFM's Antwoord is even tijd voor de team. Boven beste plaats voor de dansvoer. Deze week op 10 E.D. met My Friend. En op 9 Armand van Helden met Wings. Op 8 Oliver Helden's Flamingo. Op 7 TGR met Freaks. En op 6 deze week Martin. Waloofsky met Cloud, de Purple Disco Machine Remix. Op vijf deze week Max Chappa met Body Jack. En op vier, Enrico Sanguliano met Moonrocks. Op drie, Fatboy Slim en Nine Toes met uh, Finder Hope. Op twee deze week, Ram met uh, Dem April. En deze week een nieuwe nummer 1. Tiger Lily en Kashmir Me met Invisible Children. En die hoor je nu hier op CFM Zandvoort in natuurlijk de Nightwalk. Het Going Crazy hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. En daarvoor Max Jeppe met Barry Jack. En die plaatsen natuurlijk, uh, die vinden we op nummer 5 in de 10... boven beste platen van de dansgroep. Het eerste uurtje zit er weer bijna op. Niet getreurd, zometeen nog twee uur lang. Het beste van dance eh, in de mix op de radio. Zometeen uh, vanaf 10 uur, DJ Mausel met zijn Global House vibes. En straks vanaf 11 uur gaan we naar Italië met uh, DJ Cavaskelly. En voor nu nog een paar stukjes muziek. Merk en Cremon met Ciao... Maar is die Albert Nieve en Abel Ramers met Party. En ik zeg tot zometeen na de break. The only Your body, your to be partying too. Get the power on the hour from the rebel with you, the only party.